Staatssecretaris Wekers gaat kijken of er Nederlanders staan op een gelekte lijst van miljonairs met geld op geheime rekeningen in belastingparadijzen. Onderzoeksjournalisten uit veertig landen werkten maanden aan die lijst, onder wie journalisten van het dagblad trouw. De journalisten kregen inzage in details van ruim honderdduizend offshorebedrijven in belastingparadijzen.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 Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar ook wat opklaringen. Minima rond het vriespunt. Morgen overwegend bewolkt met misschien een beetje sneeuw of regen. Het wordt zes of zeven graden. In het weekend wat meer zon en wat minder koud. Dit was het NOS Journaal. AANB nou, verkeersinformatie. De avondspits is bijna voorbij. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor Muiden drie kilometer. De A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Elst en Knopert-Valburg drie. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer. Daar stond een auto in brand, maar de rijstroken zijn weer vrij. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven staat voor knooppunt het e 5 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Oh, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet...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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een beeldhouwer die zijn beelden bij voorkeur in schoon Giet. En na twaalf jaar is hij eindelijk klaar met zijn waterwerken... zeven mega-sculpturen langs het Amsterdam Rijnkanaal... op het industrieterrein Lage Weide in Utrecht... met als blikvanger waterwerk nummer zeven... twaalf meter hoog, reikend naar de werkspoorbrug. Hier is Ruud Kuijer. Uw presentator is Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 4 april. Het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Ruud Kuijer, welkom. Dank je, dank je. Mijn bewondering is zeer groot voor je. Je ja, hebt een waanzinnig wel. project neergezet. Uh, het, is, het is een groot project, ja. En twaalf jaar, er zitten uh, wel uh, andere projecten tussendoor gezeten. Maar het is een levenswerk. Ja, het is wel twaalf jaar van mijn leven, maar goed weet je, ik eh, blaak van energie en volgens mij is de opmaat naar nog veel meer. Kijk, een optimistisch toch, en positief altijd. man. Ik heb ook even de beelden gezien, want er is een documentaire gemaakt over dat twaalfjarige project. En heb ik even gekeken, hoe verouderd die man nou in die twaalf jaar? Viel reuze mee. Uh, er, viel nou, wat haar, er viel wat haar. Ja, haar, maar... mijn dochters denken daar anders over. <laughs> die zijn strenger misschien. Ja, ja, ja. Die leveren dichterbij en die zijn strenger. Zeg, we gaan het zo meteen hebben over het grootste kunstproject in de Nederlandse openbare ruimte. Tot zover bekend, moeten wij daarbij zeggen, toch? Ja, ik denk dat het wel zo is. En ik heb daar nooit bewust zo over over nagedacht, totdat we beeld 7 gingen plaatsen. Eh, Waterwerk 7, naast de Werkspoorbrug. En toen zei iemand, goh, is dit het grootste beeld van de stad? Toen heb ik eens gekeken in de boeken en de dingen die ik heb. En toen bleek dat inderdaad zo te zijn. Er staat nog wel ergens een uitkijktoren op Leidse Rijn, die wat hoger is. Maar dat is niet echt een autonoom beeld. En vervolgens zei iemand anders, ja, maar is dit dan niet het grootste project... Wat er is hè, in, in, in Nederland. En qua vergelijking kwam ik ja, niet verder als. Eh, voor het project van Rudy van der Wint, de Nolle. Hè, maar dat is inmiddels een museum. Dus dat ja. is niet openbare ruimte. Nee. Je kan denken aan de, de landart-projecten in de Flevolpolder. Eh, Marines Boezem, de Groene Kathedraal. Ja, dat is ook heel groot opgezet. Ja, maar en... denk je ook dat dat kleiner is? Ik, nou ja, dat weet ik. Nee, ik denk dat het dat, dat zal een groter gebied Hoewel, ja, de, de, de waterwerken bestrijkt een uh, strook van 500 meter. Dat is gewoon een halve kilometer kunst. halve kilometer kunst. Het begint met een beeld van 6 meter hoogte. Dat is waterwerk 1. En dan loopt ja. het langzaam maar zeker op tot deze hoogte van 15 ja, meter. Ja, dat is niet helemaal waar. Want waterwerk 1 heb ik. Uh, uh, daar ben ik mee begonnen. Hè. Het was voor mij heel erg zoeken naar die goede schaal. Dat bleek. Eigenlijk een te klein beeld te zijn, 5,5 meter. Eh, en die heb ik later verplaatst. Er zitten hijzogen in die beelden. Dat vond ik eigenlijk ook zo mooi. Tegenwoordig kan dat gewoon. Eh, het, het ziet eruit als het heel erg definitief is. Maar die beelden, je kan zo'n kraan laten komen, beelden oppakken en weer verplaatsen. Dat vind ik eigenlijk ook fantastisch. Dat het de flexibiliteit heeft van eh, het verhangen van schilderijen aan de muur in een ruimte. Hoe dan ook, het is een, een waanzinnig groot project. Zoals ik al zei, het is hoog, het is indrukwekkend. Als je in de trein zit, zie je het. Als je de waterweg zelf bevaart, zie je het natuurlijk ook. Ja. We gaan het daar uitvoerig over hebben. Misschien is het wel leuk om te zeggen dat mensen ook even kunnen kijken op de website waterwerken.org. Want daar is echt te zien waar we het over hebben vandaag. Dat zijn die waterwerken. Ja, die, die site is net uh, gemaakt en uh, er staan twee informatieborden ook bij het project. De homepage is het informatiebord en de zeven beelden uh, die je kunt zien, daar krijg je informatie over een foto en een korte ja, dus we gaan het gewoon weer heel modern aanpakken. Mensen luisteren naar de radio, dat is een medium van de verbeelding. We roepen een wereld op, de wereld van waterwerkende, de wereld van Ruud Kuijer. Maar tegelijkertijd kunt u dus ook gewoon thuis meekijken. En u kunt ook reageren op deze uitzending. Bijvoorbeeld als u zeker weet dat dit helemaal niet het grootste kunstproject is. Ja, dat zou interessant dat, zijn. Dat zou een uitdaging zijn. Ja, ik, ik ben benieuwd. Ja, nou, dan ja. kunt u dat gewoon kwijt via onze website radiokunstof.nl Of u kunt ook twitteren, hashtag radiokunststof voordat we het hierover gaan hebben, wil ik toch even naar iets... wat de gemoederen tamelijk bezighoudt in kranten, tijdschriften. Uh, binnenkort ook op, uh, op radio en televisie. Er komen live-uitzendingen vandaan. Waar heb ik het over? Het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja. Het gaat weer open. Nou, alle kranten van vandaag staan er al zo'n beetje vol van. Met specials. Ik heb hier de Parool. De Amsterdamse krant Die heeft ook helemaal in tekening gebracht... hoe dat Rijksmuseum eruit ziet. Dan valt op dat het bijvoorbeeld ontzettend groot is en dat er ontzettend veel nu aan gedaan is. En jij, Ruud, bent al op uitnodigingen ja, speciaal ontgeleid. Ja, het is leuk dat, dat je dat zei net voor die uitzending... dat we hier even aandacht aan gingen geven. Uh, Frits Scholten, dat is de conservator van het uh, Rijksmuseum Beeldhoudkunst... Hoofd, hoofdconservator uh, van die Beeldhouwkunstafdeling. die heeft ook een prachtige tekst geschreven voor mijn boek. Dus die ken ik een beetje. En, het boek Waterwerk, wat ook net verschijnt ja, is. Ja, en dat is een hele leuke, hele, hele goede kunsthistoricus en die ook hij zegt ja ik ben eigenlijk altijd bezig met dode kunst ik vind het ook zo leuk om met levende kunstenaars uh, daarbij te betrokken te zijn en na de onthulling van het hele project uh, 21 maart dus uh, wanneer was dat twee weken terug toen uh, ben ik met een aantal Amerikanen die uh, bij mij bezoek waren de dag erna uh, het Rijksmuseum hebben we toen bezocht en uh, dat was erg leuk. We Jullie mee. zijn rondgeleid? We zijn rondgeleid door Frits. En, en kan je er iets over zeggen? Wat gebeurde er? Wat... Ja, het was fantastisch. Er werd overal nog geboord en, ge en gezaagd. En er liepen mensen met van alles nog wat te slepen en, en een beveiliging. Het was echt nog heel erg uh, in beweging. En, uh, maar de beeldhoudkunstafdeling onderin, in de kelders. Die, Frits had zijn zaken al aardig op, op orde en grote delen ook uitge uh, uitgelicht... En uh, ja, ik was erg onder de indruk. Uh, met name door die twee uh, hallen, die entrees. Die uh, nog steeds zijn. Hè, de, de, eigenlijk is dat probleem, wat, want het was ooit een probleem dat er twee entrees waren. Dat is niet opgelost. Niet echt, geloof ik. Hè? Door die, nee. die, fiets, die fietsdunnel had, uh, die fietsdoorgang had... Mag ik daar uh, nog even over zeuren met je? Voor, voor mij wel. Ik, had dat die had ik natuurlijk helemaal niet gemogen daar. Nee. nee, dat is natuurlijk belachelijk te gek voor woorden. Nee, dat, dat, die fiets die had gewoon, dat had een beeld moeten worden van een fietsen ergens in de tuin ja, ervoor. Ja, ik, ik begrijp dat soort... ik weet niet wat voor processen zich daar hebben afgespeeld... maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Er komen straks uh, 2 miljoen bezoekers, geloof ik, per jaar. En uh, dat vond ik ook nog interessant. We liepen door dat gebouw heen. En Frits zei, ja, dit is uh, het grootste gebouw in Nederland. Of, uh, of een van de grootste gebouwen. Schiphol is geloof ik groter. Of er zijn natuurlijk wel grotere... maar mensen hebben niet in de gaten hoe groot dit gebouw is. Mm -hmm. En dat zo'n verbouwing dan 10 jaar moet duren... Dat vond ik eerst eigenlijk ook gek. Maar toen ik er rondliep... Toen, toen, en ik zag, god, dit is helemaal uitgegraven. Onder de funderingen door en dingen. En echt, er is geen plek onaangeraakt gebleven. De, de, alles is totaal vernieuwd. Ja. Dus, uh, maar het ziet er geweldig uit. Want je bent natuurlijk een man die ruimtelijk denkt... Ja. Uh, Denk je dan ook meteen, als je daar binnenkomt... en ik lees nu in de krant, als je binnenkomt... denk je, ik ben, of denk je niet, je bent verliefd. Oké, okay, dat, ja. dat, is, dat, is dat is een emotie. Geef, ja. Ja. Ja. Maar denk je dan ook in ruim, ruimtelijk? Nou, ik, ik, die, uh, je kunt dus onder die uh, fiets doorgaan... kun je nu onderdoor lopen. Dat was natuurlijk vroeger dicht. En uh, uh, ja, ik weet natuurlijk uit ervaring ook wel een beetje... met die grote beelden, uh, wat het bouwen en, en, en funderen. ik. Al mijn beelden staan ook op heipalen... Dus daar weet ik ook wel iets, heb ik ook meer mee te maken gehad. En als je dat dan beseft, dat je daar een enorme bak staat, waar ik geloof zeven meter beneden NAP, uh, is, uh, is zijn ruimtes aangelegd... Ja, dat is niet zomaar iets, nee. En, maar los daarvan, uh, qua ruimte is het geweldig. Een grote glazen kappen in die, in die twee overdekte binnenplaatsen. Ja. En uh, ja dat werkt heel, ple heel plezierig. En ook de, ja, je ziet natuurlijk nog de oud. De, de, de oude gevels van, de, van het Rijksmuseum gecombineerd met, met nieuwe architectuur. Dat ziet er fantastisch uit. Wat zeiden jouw Amerikaanse gasten eigenlijk van dit? Ja, die waren bijzonder ook onder de indruk. Ook door de opstelling van de, de, de, van de sculptuur. En, uh, wat uh, ik begrijp, heb, begrepen heb nu... Je, het is niet meer chronologisch op tijd of, uh, uh, en ook niet Klopt. meer per per uh, uh, sculptuur en schilderkunst en dingen gescheiden. Maar het zijn nu combinaties. Schilderkunst, sculptuur en kunstnijverheid komen samen. En uh, in de sculptuurafdeling zijn ook uh, uh, clusters gemaakt... of groepen gemaakt van materiaal. Bijvoorbeeld albast of brons of, of per onderwerp. Ja. En die, die, dat zijn soort, die gaan kruislings door elkaar heen. Dus dat is, dat is heel spannend. Ja, dat is gewoon een hele andere opstelling dan we gewend zijn ook. Ja. Ja, en blijkbaar en, ook dan de Amerikanen gewend waren. Waren dat kunst, kunstmensen? Ja, de, ik was daar met Karen Wilkin, de, de vrouw die ook gesproken heeft bij mijn uh, onthulling. En die ook een prachtige tekst heeft geschreven. Zij is heel erg uh, uh, ja, thuis in 17e eeuwse kunst. Wall Street Journal. Ze schrijft voor Wall Street Journal onder andere. Maar ze heeft ook uh, ge, uh, uh, monografieën gemaakt over het werk van David Smith. De belangrijkste Amerikaanse beeldhouwer. Ja. En, en Engelsman Anthony Caro. Dus, dus het was ook wel een goede, goede PR-stunt dat jij daar rondliep? Nou oh ja, kijk, ja, ik... Eh, ik eh, het is een belangrijk exportproduct voor ons. Rijkt ja, ons ik... Er moeten ik, 2 miljoen ik, mensen per jaar komen, zeg ja, ik, ja, dat is misschien ook zo. Ik bedoel, Frits uh, weet ook wel dat hij een paar, paar, paar uh, mooie gasten... de andere man was Louis Cabot, de verzamelaar van mijn werk... die heeft iets van twintig van mijn beelden door de afgelopen 15 jaar verzameld... En dat zijn wel mensen die uh, echt uh, uh, heel goed kunnen kijken. Het is alleen al een feest om met zulke mensen op pad te gaan. Weet je wat ze opmerken? En uh, nou ja, met Lewis uh, heb ik heel veel uh, musea gezien. Ook op andere plekken, ook in Amerika. En dan een spelletje is altijd uh, best picture in the room. Weet je? En, en, he, en dan zijn er z'n vier of z'n vijf. En iedereen moet dan moet een oordeel geven. En dat is, dat is heel erg leuk om dat te doen. En beargumenteren ook. Beargumenteren, tuurlijk. Zeker, tuurlijk. daar gaat het ja, om. Daar ja. gaat het om. En wie ja. wint het dan? En wat, weet je, dus word je het eens of niet? Of, het ja. is altijd erg leuk. Maar. Ja, wat leuk. We gaan, we gaan zo over je werk praten. Ik zeg nog even dat de luisteraars dus kunnen reageren... op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl. Daar is een gastenboek, daar kunt u terecht. U kunt de beelden zien van onze gast Ruud Kujo van vandaag op waterwerken.org. Daar gaan we namelijk over hebben. Over die zeven beelden gaan we het hebben. Die zijn daar te zien. En twitteren mag ook hashtag Radio of Ruud Kuijer is onze gast. Hij is beeldhouwer. Hij maakt collagesculpturen. De laatste ruim twaalf jaar is hij bezig geweest met een, ja, een waanzinnig levensgroot project dat nu is voltooid. Waterwerken bij Utrecht, Lage weiden zeven beelden van beton. Enorme sculpturen. De kleinste uh, is zes meter, dat klopt wel. Die staat nu wel een beetje anders, maar die is zes meter hoog. En uh, ja, dat loopt op. Het laatste beeld is twee weken geleden geplaatst. En gelijktijdig heeft het architectuurinstituut een boek over waterwerken uitgegeven. Wat dan ook heet Ruud Waterwerken. En daar staat alles ook nog eens een keertje in. Je kunt het zien vanuit de trein. Je, zie, kan, je kunt het zien vanuit het Amsterdam Rijnkanaal. Het ligt op een cruciaal punt. Want in verbinding, Ruud, ja. met Europa... Ja, dat is heel mooi. En uh, daar kwam ik ook achter toen ik daar aan de gang ging. Dacht ik denk, hey, hé, hier loopt de spoorverbinding Amsterdam-Basel. Maar ook het Amsterdam-Rijnkanaal is ook de verbinding Amsterdam-Basel. En ik noem dan maar Basel, weet je, dat is de plek waar de Rijn begint. want ja. het is eigenlijk ook het hart van Europa. En uh, het, het, het is een, ja, een, die Waterwerk 7 is, markeert eigenlijk die uh, spoor- en waterverbinding... En ik vond het heel erg leuk om dat wat duidelijker te doen in dit beeld. Er zitten twee balken in, twee vormen. Eentje zit op de ooghoogte van de, voor de treinreiziger. Die andere zit op, uh, op de ooghoogte van de, uh, uh, uh, van de scheepvaart. Hè. Er varen ook heel veel cruiseschepen op kanaal tegenwoordig. En heb je boodschappen in verstopt in die balken? Daar, zitten, ja, daar zit een soort repeterend motief in van de wapens van de, van de, van de, van de steden Amsterdam, Utrecht en Basel. En uh, je moet twee keer kijken, weet je? ik vind dat ook altijd mooi, vind ik ook belangrijk aan kunst... dat dat zich niet echt opdringt, maar als je het uh, wil zien, dan, dan vind je het. Mm -hmm. En de treinreiziger, en die zijn er ook heel veel eh, op dat traject... die kan dat vanuit de trein gewoon waarnemen, want die balk is ongeveer 20 meter af van, de, uh, van het spoor. Ja. Het is een, een wonderlijk stukje grond... Een soort no man's land. Een, ja. een voorkomen oncharmant stukje grond, ook zou je in de eerste instantie ja. denken. Hoe ben je dat op het spoor gekomen? Want je hebt het zelf uitgezocht. Nou, het was, ja, ik heb het zelf uh, uh, ja, gevonden. Het, het was eigenlijk, weet je, het, het was een beetje Sodom en Gomorrah daar, weet je. Het was uh, normale, Vieze dingen bedoel je? En zo? Ja, vieze, vieze dingen. Gerommel met auto's en met en nog meer dingen die je kunt bedenken. Stadsnomale junks. Er gebeurde van alles daar, op dat stukje. Maar het is ook een soort schiereiland. Het is, uh, het, het is de, de monding waar de haven van Weide begint. En uh, de haven van Weide is een grote, grote haven. Is, ik dacht dat het de grootste binnenhaven is in, in, in, uh, in Nederland. Uh, er is een containerterminal gekomen. En langzaam is dat gebied... Opgeknapt. En ik ben van de ene kant gekomen met steeds een, een beeld om het jaar of om de twee jaar. En van de andere kant zijn er wat garagebedrijven gekomen. Dus dat hele gebied is, is in tien jaar tijd enorm getransformeerd. Ja, en om meteen maar even juridisch iets van stal te halen. Hoe zeker zijn we hier eigenlijk van? Ik bedoel, als opeens dat Amsterdam-Rijnkanaal moet verbreden. of uh, de spoor, de, een dubbele spoortunnel uh, of uh, brug gelegd uh, moet worden. Ja, hoe zeker zijn we hiervan? Is het van dat jou is, eigenlijk, dat stukje grond? Ja, dat is ook een hele. het is wel een aparte vraag. Uh, die werd ja. me laatst ook al gesteld. Um, ik heb daar nooit te veel uh, aan gewerkt. Um, die beelden staan op de grens van uh, het Rijk en, en de gemeente. Er loopt een grens door, die, door, die, uh, door dat talud heen. En het ene beeld staat uh, in het ene stuk, het andere staat in het andere stuk. Er staan er ook gewoon midden op de grens. Um, maar Rijkswaterstaat is, uh, is erg enthousiast over dit uh, project. Die ondersteunde ook uh, uh, uh, het project vanaf beeld 4. Ja. Ook dit, deze publicatie. Ja, en daarmee hebben ze zich natuurlijk ook wel een beetje gecommitteerd. Dus er moet er iets anders gebeuren. Daar moet... reken jij niet op. Laten we het... Nou, ik weet wel dat op een gegeven moment... Uh, de, de oude werkspoorbrug ook ver, uh, verbreed moet worden, vernieuwd moet worden. Dan zou dat in beeld komen. Maar ja, misschien moet dan de gemeente gewoon... de garagebedrijven een stukje opschuiven. En dan schuiven we de beelden ook op. Die zijn Want op, laten we wel zijn. die, die zeven beelden die staan nadrukkelijk in contact met, ja. met hun omgeving. Met, met die grote uh, brug. Ja. Met dat water, vanzelfsprekend. Ja. He, met die industrie die er omheen is. Ja. Die, die, die torens, die lege gebouwen en die volle ja. gebouwen. En ga zo maar door. Ja. Laagweide is eigenlijk een gebied met uh, vooral logistiek. Hè, dus scheepvaart. Maar er, is ook een, uh, er loopt ook een spoor. Je kunt uh, verladen via spoor. Uh, vrachtwagens, uh, puinbedrijven. Uh, het is ook de wereld waar... Uh, er zitten verschillende betoncentrales. Prefab, beton... Uh, maar puin wordt er ook gerecycled voor de wegenbouw. Dus het is echt de, de zware categorie industrie. En uh, ik heb dat altijd fascinerend gevonden. Weet je? Want dat is een recht toe, recht aan wereld. Dat is niet gezellig. Dat is niet pittoresk. Dat is niet de middeleeuwse binnenstad van Utrecht. Daar waait het. Daar is het groot. En er is uh, geen carillon te bekennen. Geen carillon. En, wat trek jij daarin aan? Ja, ik, vind, ik hou daarvan. Ik vind... Uh, ik, uh, en, en, en nog, weet je, vaak als ik daar ben vanochtend... was ik er ook wel even met twee mensen. En je ziet de schepen varen tussen de beelden door. Um, Omdat je het moet veroveren, zo'n gebied? Of wat is dat? Je moet ervan gaan houden. Je houdt er niet op de eerste... Uh, gezicht van, toch? Of? Nou ja, ik, ik, ik vind het fijn dat zo'n gebied, dat gebied heeft geen signatuur. En ik had daar de mogelijkheid om daar mijn eigen handschrift op achter te laten. En dat iemand anders zei me dat eigenlijk. Die zegt, je hebt eigenlijk met dit project de, je handtekening op de stad gezet. En een handtekening is iets persoonlijks. Weet je? En ja. deze omgeving is anoniem. Dus dat contrast, hè, of anoniem of zakelijk, uh, uh, die is niet bewust esthetisch. Heeft dus geen... je hebt iets persoonlijks, iets heel menselijks ja, dat... tegenover dat hele industriële, ja. dat, dat, dat onpersoonlijke ja. eigenlijk. Ja. En dat, dat was eigenlijk ook de uitdaging. En nou ja, dat ging niet vanzelf. Dat eerste beeld was dus eigenlijk gewoon te klein. Ik voor de omgeving. Een, voor de omgeving. Ik, ik uh, uh, was al een jaar of tien, vijftien bezig om uh, uh, um, um abstracte beelden te maken op een eigen manier. Uh, totdat ik dacht, hey, dit beeld is een meter of twee. Uh, uh, en waarom zou ik dat ook niet naar vijf, zes of zeven kunnen? Ja. Dat gevoel had ik ook dat, dat, dat ik dat kon. En toen ik dat werkelijk ging doen, en het eerste beeld daar plaatste... toen, ja, toen keek ik even om me heen en ik, mijn hemel, weet je... het kanaal is 100 meter breed, de spoorbrug, de werkspoorbrug... is de grootste spooroverspanning in Nederland, 237 uit mijn hoofd. En dan staat er ook nog een enorme nuance Die kun je met goed weer hier vanuit Amsterdam gewoon zien, weet je. Die is 150 meter, die is 40 meter hoger dan de dom. Dus in die omgeving ja. uh, ging ik aan de gang en het enige wat ik eigenlijk wist is... Ik, ik kan dat alleen doen als ik een sequentie maak. Als ik, als ik een, een reeks van zeven werken... dan kan ik een gebaar maken wat overeind blijft... ten opzichte van de wijsheid van deze omgeving. Ja, want het ene beeld viel eigenlijk min of meer weg. En door die, ja. door die herhaling van ja. zetten, als het ware, de serie... Ja. Uh, wordt het echt iets. Ja. Je zegt, um, uh, ik zit in een, in een, een, een industriegebied, veel betonnen industrie... Daar zullen ze wel blij zijn. Die, die, die, die betonindustrie oh, moet wel uh, blij met jou zijn, want wat jij eigenlijk doet is een ode aan, aan, aan beton. Nou, dat heb je heel goed, ja. Die de, de, de, de directeur van die Harber groep die zei, Ruud, wat we hier hebben, jij bent de ambassadeur van mijn product. En want we dat... hebben, laten we even heel duidelijk zijn, een vrij negatief beeld van beton. Ja, natuurlijk, beton is, maar kijk... Goedkoop, uh, materiaal, lelijk... Ja. Ja, eh, maar voor mij eh, als beeldhouwer heb ik dat altijd interessant gevonden. Weet je? Ik ben altijd eh, gaan zoeken, ik zoek nog naar, eh, zoek nog naar andere wegen. Ik zoek naar, eh, dus als je denkt over sculptuur, eh, dan denken heel veel mensen gelijk aan brons of aan marmer. Nou, dat zijn wat mij betreft de materialen van eh, de oudheid tot aan de 19e eeuw. De 20e eeuw is een hele andere eeuw. Mm -hmm. eh? En dat zie je ook in de architectuur, eh, in het nieuwe bouwen. Licht, lucht en ruimte, staal en, en, en glas, en, maar ook beton. Hoort daar, speelt daar een rol in. Dat is natuurlijk uh, in de 50e, 60e jaren misgegaan. Hè, omdat er heel veel gebouwd moest worden in korte tijd. Woningnood en dingen. En zitten met heel veel lelijke gebouwen opgescheept. Waar ook nog grot in zit, natuurlijk. Waar gelukkig nu anders naar gekeken wordt. Hè. Vorig jaar, vorige week was dat. Wanneer was dat? Die nieuwe monumentenlijst. Weet je? Dat men, hey, begint al na, men begint al anders naar die dingen te kijken. Mooi van lelijkheid is het dan eigenlijk, hè? Bijna. Ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk apart als heel veel van die dingen gesloopt zijn. Men zegt gewoon laten we een paar laten ja. staan. Maar, eh, dus beton had een negatief, eh, eh, of heeft een negatieve mago of had. Ik denk, had kun je misschien wel zeggen. Als je, eh, er zijn er toch steeds meer eh, fraaie toepassingen van, van dingen, ook in de architectuur. En ik heb het altijd, ja, ik denk, beton is gewoon van nu en beton is ook eigenlijk, en uh, daar kom ik ook achter, is gewoon high-tech. Het is, het, is, uh, het is niet te geloven wat men daarmee maakt. En waarom zou je er als beeldhouder geen gebruik van maken? Het beton van nu is natuurlijk ook heel anders... dan het beton van de jaren 70 en 80... waar wij al die, al die woontorens in, in hebben zien ja. groeien. Uh, en, en het is weer barstig materiaal, het is niet makkelijk. En je hebt ook echt gezocht naar een, een bepaalde samenstelling van het beton... om het geschikt te maken voor deze beeldenserie... Ja, ik had uh, uh, ik werkte al op de, met, met dat beton... en ik had zelf zo'n zo mixertje op de Jan van Eyck Academie. En toen kwam ik in Breda zat je op in, in, in in de de Maastricht? Jonge, in Maastricht, Maastricht ja. Maastricht, ja. En uh, daar, uh, toen kwam ik in Utrecht... en toen had ik een atelier naast een betonfabriek... en ik raakte in gesprek en ik kreeg af en toe een kruiwagen uit het laboratorium. En zo heb ik die lieden ook, ook leren kennen... En ik snapte heel goed dat dat, dat, dat heel nauw luistert. Uh, beton is niet zomaar uh, beton. Er zijn wel honderd soorten. En ze hebben voor mij nu een speciaal mengsel ontwikkeld. Zit bij hun in een computer. Uh, met uh, heel weinig grind. Met extra hulpstoffen. Het is bijna yoghurt. Het is heel dun. Het is heel erg dun. En dat maakt dat het in een bekisting die je timmert... door alle doorgangen overal kan komen. En dat het zo dun is... Uh, neemt het ook de huid aan van alles waar het in giet. Dus uh, ik heb zelfs tapijten golfplaten en golfplaten en oude schutting. Dat, dat relief ding. neemt hij helemaal over. Neemt hij ja, helemaal feilloos uh, over. Want dat uh, geeft eigenlijk al aan wat jij natuurlijk doet. Want, want je werkt dan wel in beton... maar op de een of andere manier zien die beelden er niet log uit. Ik bedoel, je brengt er wel lucht en licht en leven... om dan maar eens drie als ja, te doen. Nou ja, dat... Ja. Dat is, denk ik, dat is ook heel belangrijk. Ik, uh, toen ik aan het project begon... Hè, uh, eigenlijk uh, vroeger had je de 1%-regeling. Uh, kunst voor openbare gebouwen en zo. Ik weet niet eens of dat nog bestaat. Weet hij, niet, ik heb het idee dat ze allemaal in een zuidpilaar gestoord ik zijn. Ik weet uh, niet waar het allemaal gebleven is. Maar, uh, uh, dus dat, dat was al heel erg moeilijk. Uh, uh, ik had de behoefte om grotere dingen te maken... en ze voor een eigen plek te maken. Ik denk, dan heb ik zelf de regie. Maar ik wil ze ook zelf... Uh, uitvoeren met een aantal mensen. Omdat ik, als je naar de openbare ruimte kijkt, hè, er zijn heel veel projecten in die openbare ruimte waarin iemand die talentvol is iets, iets bedacht heeft. Hè, en die kan misschien op een, halve, hè, een ding van een halve meter hoog in zijn atelier maken. En dat heeft een bepaalde aandacht en, en, ja. en gevoel. Maar op het moment dat dat keer honderd voor een gebouw terechtkomt, dan gebeurt er iets heel anders. En, en, en ja dan, Ik denk, dat wil ik dus niet. Ik wil het Grote dingen zelf op schaal maken. En, uh, en ik zeg ook vaak: ik, uh, het moeten gemaakte beelden zijn en niet ontworpen dingen. Niet ont ontworpen beelden. En wat is dat? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, uh, op het moment dat je het ontwerpt, kun je het in een plannetje, in een kattekening uh, ontwerpen en bedenken. Maar dan zit er dus een heel groot verschil naar het werkelijke resultaat. Wel, uh, bij mijn beelden, die groeien. Ik, uh, terwijl, je, terwijl je bezig bent. Terwijl ik bezig ben, nemen we beslissingen. Hey, die vorm is te groot, hey, die vorm moet weg. Die kunnen we beter daar onderin uh, doen. We kunnen dingen veranderen. Dat weten die jongens ook. Die, uh, ik, heb, ik heb twee timmerlieden. Ik heb een, een lasser en een vlechter. En, uh, dus ze weten soms dat ze dingen af moeten breken en veranderen. Ik werk twee dagen in de week met die hele club. In die tussentijd uh, kan het idee rijpen. En dan denk ik, hey, maandag komen ze weer. Wat gaan we... Wat gaan we doen? Nou, dat zit niet goed en dat zit niet goed. Weet je. En, dan, en zo stap voor stap groeit zo'n beeld. En ik vind het heel belangrijk dat dat proces dat van dat groeien zich afspeelt. Ik vertrouw het ook nooit dat als dingen in één keer... Denk, heel soms gaat dat in één keer helemaal goed. Maar meestal vertrouw ik het niet. Ik denk, nee, dat, dat kan niet goed zijn. Er moet, iets, <lacht> er moet iets onderweg gebeuren. Jij zoekt gewoon weerstand op. Dat zit je nou eigenlijk de hele tijd al te vertellen. Zo van een on beetje onmogelijk landschap en een beetje onmogelijk ja. materiaal. En ja, maar dat, dat is... zeg ik met mijn, Freudia ja, ja, goed, is... mijn Freudiaanse ja. grote geest. Ja, daar ben ik, ik dan weer niet in thuis. Nee, nee. dat zeg ik. Waarschijnlijk <laughs> heeft hij gewoon een beetje weerbarstig karakter. Dat je de weerstand opzoekt. Nee, ja, maar kijk, uh, in kunst uh, uh, is niet. Kunst moet niet pleasen, dat, dat bedoel moet je. Het moet niet behagen, nee. En, uh, ieder werk moet je opnieuw uitvinden. En uh, nou, ik geloof dat dat goed gelukt is bij het project Waterweg. Ze zijn allemaal heel erg verschillend. Ze hebben eigenlijk allemaal een, een, een ander idee als uitgangspunt. En, uh, ja, en daar is, uh, er is steeds een andere vorm weer bij gevonden. Ja, er is verkeersinformatie. De avondspits is voorbij, behalve bij Nijmegen. Want daar zijn problemen in de stad op een uitvalsweg. Er is een deel van de weg verzakt en dat is te merken op de snelwegen rond Nijmegen. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorken bij knoop het Valburg 3 kilometer. Aansluitend op de A50 naar Oost, tussen knop het Valburg en knoop het Ewijk 2. En ook de A325 en de, A300, de N326 staan vast bij Nijmegen. Op de A325 naar Bergendal voor Nijmegen 4 kilometer.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 talk will make you old. so i'll close my eyes Won't look behind I'm moving on moving on so i'll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 So I close my eyes And the tears are well clear Then I feel no fear Then I feel no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 Ja, dit is Michael Kiwanuka En uh, dat is een man een Nigeriaan Nigerianen, die woont in Engeland... en die heeft dit Home Again maar Prachtig nummer. Uh, luisteraars, leuk. U reageert op deze uitzending. Gelukkig, schrijft Hans Huiboom... kunnen de fietsers weer onder het Rijksmuseum in Amsterdam door? Verkeerstechnisch het beste. Zo is het ook ontworpen, zelfs als tramdoorgang. Kijk naar de oorspronkelijke tekeningen, maar op na. Zo is het museum echt van iedereen. Dit is een debat wat tot het einde ja. der dagen door zou gaan. Ik had al een beetje voorspeld dat ik het woord fiets en Rijksmuseum in één zin zou gebruiken. Dat is in ieder geval bingo. Goed. Oh, en dat is gelukt. Dank u wel voor uw reactie. Uh, dan krijgen we een reactie. Denk ook aan de werken. We vroegen natuurlijk: is dit echt wel waar? Is dit Ruud Kauer werk? Eh, de waterwerken van Ruud Kouwer bij Utrecht. Is dat eigenlijk wel het grootste open uh, uh, kunstwerk kunstproject in de openbare ruimte in Nederland? En dan krijgen we een reactie van. Uh, van, ik denk dat het meneer Kleingeld is. En hij zegt, denk aan de werken van Frans de Wit in Rotterdam... Alexander Polder en Spaarnwoude. Dat is het ja. ringenbel. Zijn dat ook projecten die je vanaf de snelweg kunt zien? Meneer Kleingeld, iets meer informatie. En dan gaan we hier straks nog even op door. Panorama 2000 in Utrecht. was een hele grote kunstmanifestatie ja, in de openbare dat was ruimte. was zeker zo. Dat was van Sharon, Charles X. Ja. Uh, Anna domme. vraagt zich af, is dat niet groter? Het is een kunstmanifestatie met verschillende... Ja, dat was een tijdelijke tentoonstelling. Ja. Dus daar, daar waren wel enorme projecten, ook aan, aan gebouwen. En, uh, maar het was een tentoonstelling op verschillende plekken. Ja. Zichtbaar vanaf de dom. Die heb ik zelf gezien. Ik, uh, maar, dus, ja, maar niet vaste of permanente ja, werken is, in de openbare dan, ruimte? Nee, dat niet. Nee. Ja, We moeten dit toch tot op de bodem uitgezocht, Ja, dit moet uitgezocht. Dit want anders uitgezocht. Want dan ja, gaat dan dan ja, gaan de gaat dingen de geschiedenis. Ja, precies, zo is het. <laughs> um, wat wel leuk was, Henk van Os, de oude museumdirecteur... Ja. die heeft ooit gezegd, uh, bij jouw beelden... superieur spelen, monumentaal donderjagen. Ja, mooi, hè? Had hij mooi ja. geformuleerd, maar dekt dat de lading? Ja, hij, hij doelde natuurlijk op uh, de wijze... waarop die vormen aan elkaar gerelateerd zijn. En, en, uh, hij heeft beeld 5, circuit, heeft hij ge, uh, uh, onthuld. En daar zei hij dit, dus hij sprak daar... En uh, dat is ook wel het meest uh, uh, expressieve beeld van de reeks. Mm -hmm. Het is een, een blok, het is een blokvormig. En ik wilde daar een beeld maken met een, met een binnenruimte. Een binnenruimte die je echt kan betreden. En die ook, ook betekenis heeft als binnenruimte. He, dus een beeld wat je van buiten ervaart, kan zien. Maar ook van binnen uit te ervaren is. En ik, ik was daar achter gekomen. Door, uh, omdat je door die beelden heen kan lopen. En, soms, en bij beeld 5 dacht ik, waarom maak ik niet een beeld... Met dit als uitgangspunt. Ja. En toen ben ik met mijn lasser Willem. Ik zei: Kom, we maken een kubus. Vijf bij vijf meter. Weet je, een stijgerpijp. En dan ben ik vormen in gaan hangen. En toen dacht ik: Ik wil eigenlijk niet uh, een, een vorm herhalen. Ze zijn eigenlijk allemaal verschillend. En daar komt dat donderjager, denk ik, vandaan. Want ja, uh, het is eigenlijk een heel erg wild beeld geworden. Ja, en dit geeft ook wel weer aan hoe je. Um eigenlijk ook de hele tijd de grenzen van het materiaal opzoekt... de grenzen van de vorm opzoekt. Ben je tegen veel beperkingen aangelopen omdat je met beton werkt? Nou, kijk, de, als je kijkt naar de ontwikkeling van die beelden... beeld 1 is verticaal en zoekt heel voorzichtig de omringende ruimte. Ja. Hè? En uh, Ik weet nog heel goed, ik, ik, ik, ik vind het fijn of ik vind het mooi om... Uh, uh, er zitten gebruiksvoorwerpen in. En een gebruiksvoorwerp kan een beetje de rigiditeit van een, een strenge organisatie van vormen doorbreken. Ja. En uh, omdat deze week waterwerken heet... Uh, zitten daar uh, verwijzingen in naar water. Dus de, de, in beeld 1 hangt een badkuip. En op een gegeven moment komt mijn constructeur binnen... en die zegt, jeetje, BN doen. Weet je wel, een badkuip, weet je wel hoeveel dat is? Dat is, uh, dat is een kuub dat, is, uh, dat weegt 2300 kilo. En dat hing aan, aan, aan een vlakje zo groot als twee A4'tjes. He, en uh, ja... Ik zei: Ja, goh, jij, jij zou dat toch. Jij gaat toch over de wapening? En, nou, dus hij kwam wel met een advies. Daar. En achteraf bleek dat dat totaal geen probleem is. De beton is zo sterk. En, en in beeld 3 hebben we nog een veel riskantere verbinding gemaakt. Nou, is dat geen doel op zichzelf. Weet je, riskant of de techniek. Of, uh, maar het kan wel heel erg uh, van pas komen in. als je vormen aan elkaar gaat relateren. Uh -huh. Dan nou, nou moet er even iets heel anders of iets heel geks gebeuren. En, en daarin ben je steeds zoekende. En ja het woord weerstand is al gevallen. Er zit natuurlijk ook aan zo'n heel project. Dus aan het materiaal niet alleen, maar ook aan de ruimte. Ja. En en, en, en voordat dat er staat, daar zit gewoon zoveel weerstand aan. Ja. Nu ja. wordt het op handen gedragen. Nu is de gemeente Utrecht ook zeer positief erover. Ja. En nu is Rijkswaterstaat ja, is, staat in alle staten. Oh, halleluja. Halleluja. Maar toen je twaalf <laughs> jaar geleden begon. Ja, nee. Dat, wat heb dat, je allemaal moeten overwinnen? Ja, dat was wel een heel gesnor. En, uh, om te beginnen de plek. Ik, uh, en ik ben eigenlijk nog wel heel blij dat ik dat gelijk als groot project heb gepresenteerd. Ook voor de welstandscommissie. Ik zeg: Nou, we gaan hier gewoon een reeks beelden maken. en ik bouw ook een atelier en een paviljoen en die dingen. Wat zei die welstandscommissie? Nou, die, uh, die zeiden van: uh, Wij vinden dit wel mooi. Want het is een zichtlocatie. Dit is een, een plek die echt goed te zien is vanuit de trein en die dingen. Die zagen wel de potentie van zo'n project. Maar die hadden natuurlijk: Verder wisten ze ook niet wie ik was. of wat erachter zat. En, of, en wie gaat dat betalen, al die dingen. Dat kwam natuurlijk later, maar de, de, de ambtenaren op het stadhuis... en ook de wethouders die hierin mee moesten, nou, die, zaten, die knepen hem wel. Die dachten van, wat, wat, wat zullen we nu krijgen? En komt dit wel goed? En straks ligt die jongen aan de drugs... en dan hebben wij dat goed gevonden, weet je, dat soort van... Uh -huh. Dus daar heb ik... Zelfs dus een soort Jehovah-getuige ging jij de hele tijd met... met, met waar, waar ging je mee op stap? Ja, soort Jehovah. Een woord nou, of een, ja, ik. Zeg, of fotocollage? Ik, ik, een pijl, ik had het net nog in de auto over met Walter. Ik zeg, ja, ik, weet je, ik geloof niet dat dingen niet kunnen... En uh, dus bij al die dingen die op mijn pad kwamen de, en iemand die had dan bezwaren en zegt nou oké, okay, ja, ik, ik geloof niet dat het niet kan, laten we dan kijken. Als het niet op deze manier kan, laten we dan kijken hoe het dan wel kan. En dat bleek eigenlijk heel erg uh, goed. Stukje bij beetje had ik kleine succesjes, weet je, een vergunning hè, voor, de, voor die strook of een balvergunning. Ambtenaren vergunning. overtuigen van, ja, van dit ja, project. Ja, ja, ja, ja. Ik moet zeggen, kijk, euh, euh, dat is eigenlijk ook wel een hele leuke kant aan, de, aan die kunst. Het is wel veel weerstand, maar ieder succes wat er, wat er is, draagt weer bij. En dan denk je, nou, dit, dit komt toch langzaam goed. Dit bereik ik nog niet en dat nog niet, maar ik ben wel... En als je dat blijft uitleggen aan die mensen, je neemt iedereen serieus. Hè, dan, hè, dat is bij kunst denk ik ook een... Ook een punt. Heel veel mensen weten niet of begrijpen niet... waarom kunst eruit ziet, zoals het eruit ziet, omdat ze er gewoon niet mee te maken hebben. Ja. Die voelen zich misschien toch een beetje... Ja, uh, uh, hoe zeg je dat, netjes, maar in de zeik genomen soms. Hè, door, of, of, of bedonderd. Ik denk dat daar ook een heel erg uh, veel in zit... Met, uh, met het hele gedoe rond de, de bezuinigingen en de negatieve kant. Ja, er die die gaat een heel groot gat tussen nou ja, wat we dan ja. altijd de gewone mens noemen. Ik weet niet hoe ja. die eruit ziet, maar goed. Ja. En, en, en de kunstenaar, de ja. kunstwereld. Ja. En, en, nou, ik maak dat dagelijks mee, want er zitten garagebedrijven... en daar stapt dan iemand uit een auto, uit een vrachtauto... Je, en die kijkt eens dus rond en die zegt... nou, dat is de laatste nog, en die zegt... Oh, de gemeente zeker, weet je wel. ja, he, van, ja. Nou, Dat is de subsidie. Dingen. En dan, dan, daar neem ik even de tijd voor. Dan ga ik zo'n man uitleggen. Hij zegt, nou ja, nee, dat zit heel anders in elkaar. Misschien lees je de krant niet. Er is helemaal geen geld voor dit soort dingen. Dit zijn allemaal bedrijven die bijdragen. En, die, hè, en op die en, manier en, heb jij heb ja, je pakketje bij elkaar gekregen. Nou, weet je, dus als je gewoon tegen iedereen vertelt uh, hoe het in elkaar steekt. En uh, hoe het zit. Dus die man die stapt heel anders die auto erin. En want, dus... want Even voor de duidelijkheid, ik, ik heb een documentaire over jou gezien... waaruit bleek dus dat je sponsors bij elkaar hebt, uh, bedrijfsleven natuurlijk... Ja. Voor, bij elkaar hebt, hebt, hebt, hebt geregeld. Ja. Dat, dat moet een, een heidenskawaij zijn geweest. Maar los daarvan, dat je ook nog hele lange tijd op vrachtwagen hebt gereden... Ik weet niet of het in deze jaren nog was. Ja, maar om, ja. om in de avonduren ik noem ik het altijd, eigen, uh, bij te verdienen. Ja, ik heb altijd twee dagen in de week gewerkt. Een dag les gegeven, een dag vrachtwagenwerk. Dat heb ik als student al gedaan. Ik zeg dat nu ook tegen studenten. Zorg dat je iets kan, dat je de telefoon op kan nemen... of kan koerieren of kan meitschillen of wat. Waardoor je je vrijheid koopt. Zeg maar. Bovendien structureert je je week. En, en, en, en, kunstenaar is een kunstenaar is een vrij beroep. Dus je kan ook heel makkelijk gaan landen vanten. Of gewoon verzuipen in... In het niks. Of in, in, niks. in de chaos. Ja. Weet je? Dus als je zoiets doet, dan, dan heb je met de werkelijke wereld te maken. En je, je, je structureert de boel, je verdient wat. Waardoor je vrijheid hebt om datgene te doen... wat je denkt dat je moet doen. Ja. En... Je vond het geen straf dus? Nee, ik heb dat... Ik heb dat uh, ja, natuurlijk, weet je... je de laatste jaren uh, heb ik veel meer ruimte. Zeker door, door de, de ondersteuning bij dit project... En ook andere projecten die dat weer los heeft gemaakt. Dus ja, ik vind het heerlijk om met mijn werk bezig te zijn. Maar als, als dat soort dingen erbij komen. Ja dan dat, uh, dat heb ik nooit, nooit een probleem gevonden. Nee. nee, maar we hebben dus, je, moet, je moet de ruimte veroveren. Het ja. landschap moet je veroveren. Ja. Je moet dat in, in, in artistieke zin natuurlijk doen. Ja. Hè, met de beelden, daar hebben we het al ja. over gehad. Dat je eerste beeld eigenlijk niet de goede afmeting had... voor, voor het landschap waar het in stond. Um, je, maar je moet dus ook al die ambtenaren overtuigen. Je moet de gemeente, de provincie overtuigen. Ja, de Rijkswaterstaat, ja. de industrie. Ja. Uh, je je ja. moet geld regelen... Ja. Nou, wat ik, uh, uh, daar ben ik ook heel blij om dat we dat gedaan hebben. Ik ben vanaf het eerste beeld, uh, ieder beeld hebben gevierd. Hè? Een presentatie gemaakt, en, en, en een mailing verzonden en, en al die mensen daarbij betrokken. Weet je, en dat, dat uh, heeft denk ik ook uh, ja, veel, veel goodwill of veel uh, yeah. effect gehad. Het effect daarvan is groot. En. Uh, ja, en, en blijven, blijven communiceren met al die lieden. Als je, hè, als je zegt van, god, hier heb ik niks mee te maken. Je kan geen, geen deuren dichttrekken, want dan, dan gebeurt er niks meer. Dus je moet ze toch uh, anders na, la, naar het project laten kijken. Maar je moet wel een grenzeloze doorzetter zijn. Wil je het ook afronden als er onderweg bijvoorbeeld opeens blijkt... Ja, oh, dat is gebeurd. Ja, dus dat, alles gebeurt. Waar, ja dus, dus, dat de vergunningen niet doorgaan. of dat er ja. geen geld is. of, of, of maar Ja, of, uh, of een atelier wat in een keer, uh, waar je in één keer uit moet. Of, uh, ja, de sponsoring was echt, was echt een gekke huis. De eerste drie beelden heb ik met kunst en vliekwerk. Uh, in, in elkaar gekregen. En, en, en uh, ik had zelfs bellende boekhouders achter me aan. Weet je van, Maar ik wist. Uh, ik moet bellende in... boekhouders? <laughs> ja, nou, er was een vlechtbedrijf. Ik had een vlechter gehad. Weet je. En ik, ik kon die man niet betalen. Maar ik wist. B dit beeld moet er nu gewoon komen. Ja. Omdat ik uh, in het. Uh, he, ze hadden mij geïnformeerd. Je krijgt die en Vervlissingen Cultuurprijs. Die krijg je over een half jaar. En ik wist, oké, okay, nou moet ik gewoon even door. Daar zat geld bij. Daar zat ook geld bij en een boekje bij. Maar dat was niet het belangrijkste. Het was meer over. Het was zeker ook belangrijk. Maar het was ook dat het natuurlijk een moment is wat gemarkeerd wordt. Weet je, Mevrouw Brouwer, toen burgemeester van Utrecht, die kwam die prijs mij Uitreiken in mijn atelier. En ik wist dat dat allemaal ging gebeuren. Ik denk, ik moet gewoon doorperen nu. Ik moet zorgen dat dit beeld er komt. Ik begrijp dat die betonvlechter heel erg laat betaald is. Nou, dat was. Uh, ja, nee. Die, ja, dat ja daar, daar, daar, daar, daar heb ik iemand anders voor moeten zoeken die die rekening wilde voldoen. Ja. Die, ik, ik kon dat, uh, ik kon dat uh, niet doen. En maar is er dan ook een moment dat je, dat je gewoon. Ja, daar word je gek van. Dat je wakker dan ligt, dat er, je denkt van. Ja. Ja. Ik hou ermee op. Ik ga gewoon nee, mee dat heb ik nooit oh. gedacht. Nee. Nee, dat heb ik nooit gedacht. Maar hier word je wel tamelijk gek van. Er gaat heel veel energie in dan de verkeerde dingen zitten. En dat is, dat is jammer. Ja, omdat het dan ook niet aan het ruimtelijke werk besteed ja. kan worden. Heb ja. je het idee dat je artistiek of creatief concessies hebt moeten doen? Of is het nu, nee. het is nee. gewoon geworden wat jij wilde? Je weet nooit wat iets moet worden. Maar ik ben helemaal tevreden over wat er staat en wat er gebeurd is. En de onderlinge variatie tussen de beelden is heel erg groot. Artistiek is het, ben ik helemaal tevreden. En dat Weet je, dat is ook zoiets. Dat wordt vaak gevraagd. Weet je, omdat ik, uh, ik, ik heb de steun van die Heidelberg groep en van Nuon, maar ook van ProRail gehad bij Beeld 7. En, en Boscalis en Mammoet, weet ik, grote bedrijven. Daar heeft mij nog nooit iemand gevraagd naar uh, de inhoud van die dingen. Mm -hmm. Weet je, en is dat dat is... Dat, vind je dat jammer? Vind je dat een omissie? Nee, dat vind ik juist goed. Kijk, zij hebben. Uh, ik bedoel het in de zin van uh, of mensen zich daarmee bemoeien. Snap je? Die bedrijven zijn zo professioneel. Die, die, en die verwachten diezelfde professionaliteit van die kunstenaar. Maar de, dat is dus ze respecteren de autonomie van de kunstenaar? Ja, volledig, volledig. Terwijl ik wel eens de indruk heb dat in kunstland gedacht wordt van... oh mijn hemel, weet je wel. Zo'n grote organisatie, moet je dan niet uh, een beetje dit of dat? Of willen ze hun logo zien? Of willen ze hun, hun dingen vertegenwoordigd zien? Nee, dat is heel amateuristisch gedacht. Dat willen ze niet. Ze verbinden zich op een andere manier. Nou, je krijgt bijna het idee dat het bedrijfsleven of die grote bedrijven... eigenlijk nog meer gevoel hebben voor de verhoudingen... Uh, dan dat je in de kunstwereld zelf zit. Dat zou je zit. soms wel eens denken. Want daar ja. zijn wel degelijk heel veel commissies die zich bemoeien... met welke verf je gebruikt en uh, hoe de vlakverdeling is. Ja, ja, de commissies. Ja, ik ik zou, verhalen, ja, hoor, ik ja, nee, ja, goed. De commissies, dat is natuurlijk een heel, uh, hele toestand. Dat en dat is, dat is onze democratie. En dat, dat is helemaal zo. En ik zou ook niet, niet precies weten hoe het beter kan. Maar ben je op een bepaalde manier een vrije jongen wat dat betreft? Ja, ik heb me daar echt wel een beetje aan ontrokken. Ik, ik, uh, uh, ik heb ook nog tussendoor een opdracht gedaan voor bouwfonds. Dat staat ook prachtig in dat boek. En uh, ja, die, die, die, daar, tegen die directeur die zei van... goh, dit is een mooi bouwproject, Parkhaven, dat is ook in Utrecht. En, uh, dat, dat, is is, woonwijk, dat is bij een woonwijk, hè? Dus bij een woonwijk, ja. En uh, dat is een opdracht geweest eigenlijk buiten, ja, buiten commissies om. En uh, ik zei, ja, weet je, ik heb daar gewoon geen zin in. Als we het gaan doen, gaan we het samen doen. En dan maak ik een compleet plan, een ja. groot beeld. Een aantal beelden aan een kadermuur en een beelden op de kadermuur. En dat had ik zo'n beetje in mijn hoofd. Maar als we het doen, doen we het samen. En we gaan niet uh, met of met dingen in de weer. En hij, hij vond dat een zeer prikkelend idee... want hij had heel veel geld uh, mogen schenken aan, aan, aan projecten in Leidsche Rijn... waar hij zelf niet iets van mocht vinden... en wat hij ja, ook niet, niet altijd even gelukkig mee was. Dus de, de, hij vond dit een erg, uh, erg prikkelend iets. Uh, je had hem ook meteen in het complot betrokken, wat heel erg handig is... Want... Je moet dan samen op één lijn zitten en klaar. Ja, nou, maar hij, kijk, kijk, Ik trof hem precies in de goede situatie. Want hij zei ook, oké, okay, uh, ik zit er ook zo in. Ik doe het dus ook niet. Als, uh, hij, ging, hij ging dit project schenken aan de gemeente. En het ging erom of de gemeente dat ging accepteren als geschenk. Ja. En hij zei, nou ja, ik, uh, dan doe ik dat dus ook niet. Nou, ik zeg, dan zijn wij het eens. En nou, de gemeente wilde dit project niet laten schieten. En dan dat, uh, dus, dus we gingen dit gewoon uitvoeren. We hebben ook met mensen uit je omgeving gesproken... die eigenlijk bevestigen dit wat je nu zelf al vertelt. Marjolein Kuijer, dat is je eigen vrouw. En die gaat al ja, bijna je meenemen. hele leven lang mee. Ja, ja nu, nu, gaan we, nu gaan we... Ja, ja ja, doen. ja, ja. Dat Ik krijg het een nou beetje... Nou wordt spannend. Ja. Nou, nu dit project is afgesloten, zegt zij, moet hij weer verder. En dat kan weer een heftige strijd worden. Hij doet ook bijna geen concessies. Hij kan heel rechtlijnig zijn. Soms zou hij wel wat meer water bij de wijn moeten doen. Mogen doen niet moeten doen, mogen doen, zegt ze. Ze zei heel veel aardige en lieve dingen over ja, je. Ja, schat. Ja, maar ja. Dit, dit, dit tekent wel iets. En om dit nog even te versterken... dit zegt Johan Grimmelijkhuizen ook. Hij is constructeur. Hij heeft de afgelopen twaalf jaar bij je gewerkt. Of met je ja. gewerkt, moet ik zeggen. Ruud heeft een eigenwijs idee... en het is niet altijd makkelijk om, met hem, uh, om hem te begeleiden. Hij is net zo eigenwijs als hij groot is. Hij heeft een <lacht> verschrikkelijk doorzettingsvermogen... We hebben elkaars vertrouwen ja. moeten winnen. Dat is gegroeid. Wat, zijn kop, wat in zijn kop zit, heeft hij niet in zijn kont. Dat vind ik ook altijd een ja, is ook idee. Ja. Hij mag ook best op je ja. tegel straks. Ja. Hij is niet de makkelijkste. Hij is heel gedreven. Maar dat moet ook. Anders krijg je het niet voor elkaar. En hij moet ook heel veel eelt op zijn ziel hebben. Daar heb ik wel bewondering voor. Want dat dwingt respect aan. Nou, We zien dus een doorzetter. Had je zelf ja. al een beetje aangegeven. Blijkt ja. dus ook echt volgens jou ja, ja, ja, ja, een waar. hele eigenwijze man die geen concessies doet. Ja, ik, ik heb altijd. Ja, dat, dat is ook wel zo. Maar ja, ik vind het woord eigenwijze. Zit, ik spreek liever dan van eigenzinnig. Eigenzinnig. Vind je niet? Eigenwijs er zit ook iets in. Maar goed, je moet niet je met niet, mij proberen nee, om een nee, akkoordje nee, nee, te gooien. Nee, dat gaat niet lukken. Dat heb ik al de gaten. Ja, ik denk. Ja, uh, ik, ik, ik geloof gewoon niet dat dingen niet kunnen. Dat zei ik net ook al. En, en, uh, ja, ik ga wel, dus je dromen dat, gaan heel. die rijken tot de hemel? Uh, ja, misschien wel, hè. Ja. Ja, daar moet ik ook vragen waar je van droomt. He? Oh, er zijn nog plannen zat. Er ja, zijn vertel, heel vertel, veel vertel, vertel, want dit is al heel groot. He? Nou, dit is een groot plan. Maar dit, dit plan kan ook een onderdeel zijn van een, nog, een, nog een ander plan. Wat is heel Nederland... Uh... Nou, ik ben met Rijkswaterstaat wel in gesprek over het Amsterdam Rijnkanaal. Over de kruisingen in het kanaal. Maar er zijn ook, ja, Wacht even hoor, nee, ietsje hm? meer, ietsje meer. Er zijn kruisingen, kruisingen water... waterkruisingen in het kanaal. Ja. In, er zijn er een stuk of zes. Daar zijn we over bezig. Die moeten gemarkeerd worden? Of dat nou, kan iets... weet je, dat is eigenlijk heel interessant. Als je nu kijkt naar de A2, ook Rijkswaterstaat... dan is die helemaal opgeknapt door een drietal architecten... Hè, van Amsterdam tot, tot Maastricht. Eindeloos verbreed. Eindeloos verbreed. Maar ook de ruimtelijke beleving is fantastisch geworden. Als je er nu op zit, weet je, dan kijk je op sommige plekken echt over het landschap... Uh, die nare huisjes bij Vinkenveen zijn verdwenen. Ze zijn heel mooi weg. Uh, uh, dingen zijn weggewerkt achter die schermen. De verlichting is heel rustig geworden. En dus die ruimtelijke kwaliteit is iets wat zij heel belangrijk vinden. En uh, dat is ook iets om, om mee naar de waterwegen te kijken. En vanuit, uh, vanuit die gedachte heb ik ook support gekregen vanuit, vanuit Rijkswaterstaat. De, de toenmalige HID die zei tegen mij, de hoofdingenieur, directeur van de, van de dienst Utrecht. Die zei: Ja, dit vind ik eigenlijk toch wel een heel mooi plan voor dat kanaal. Want die oevers, die, daar gebeurt eigenlijk niks mee. Mm -hmm. Dus nou, dat, dit is een, een, een gesprek wat aan de gang is. Weet je, dat is helemaal nog niet concreet. Maar dat, dat zou maar zo concreter kunnen worden. En, en zijn ik, het dan ook plannen. Groeit een plan? Ik bedoel, is de afmeting van een project. Gaat het steeds groter worden? Dan nou, of dit, hoeft dat nee, niet nee, per se? Het is mee? helemaal niet een, een, een doel op zichzelf. Uh, die waterwerken zijn groot vanwege de, uh, de grote mate van die, af, van die omgeving. En. Uh, de plan, plan van Parkhaven, er zitten hele kleine sculpturen in 30 centimeter op mm. een, in, een, in een muur. Weet je? Een uh, afgegoten gebruiksvoorwerp, heb ik samen met die mensen gedaan. Die mensen konden er een vorm inleveren. leveren. Hè? Er kwam iemand met zijn favoriete meeneemmaaltijd. Uh, iemand anders die kwam op met zijn knalpotje van zijn brommetje, waar hij die, waar die verliefd op was. Daar heb ik hem een, een, een mal van laten maken. Dus. Maat is, eh, eh, groot is helemaal niet een, een is geen, geen, geen onderwerp. doel op zichzelf, nee, nee. Nee, nee, nee. En ook beton is geen, geen, geen onderwerp. Want vroeger ik... ben je, je, hebt metaal, heel, ja, heel met veel metaal, met metaal gewerkt. Metaal, dat, kan ook, metaal. dat kan ook weer terugkomen. Ja, dat ben ik ook weer aan het doen. Ja. Ja. En ik, ik heb, uh, dus ik mag ook heel graag, kijk, uh, met de uitvoering van zo'n groot beeld, uh, dan, dan hebben ze, daar werken we met een man of vijf, weet je wel. En als er gehees zijn, dan lopen er wel tien of vijftien man. Nou, dat zijn dagen, daar ben je wel gesloopt als je thuis bent. Weet je? Want je loopt dan toch alles in de gaten te Ja, halen ik vind klok. het ook eng. Ik zag, uh, ik zag ook uh, ja. met, met die bekisting... en, en, en dat dan zo'n zo stuk geplaatst wordt... Hè, op, op ja. een van die een delen van die beelden. En toen moest ik denken aan een documentaire die ik gezien heb... over een, een internationale wedstrijd in het buitenland. Ik dacht in Frankrijk, een patisserie-wedstrijd... waarin dan, dan zo'n heel grote sculptuur van chocola wordt binnengebracht. Ja. En dan, dan gaat dat dus mis... Mijn hemel, maar ja. dit is ook een heel erg precisiewerkje. Of, of, of ja, is ziet heel het erg te precies. enger uit dan, nou, dan, dan het, het is? Weet je, dat hijsen, daar was ik in het begin wel nerveus voor. Maar dat, dat, uh, nu niet meer. Die mannen weten precies wat ze moeten doen. Er is dus van tevoren ook gekeken waar die hijsogen zitten. Hoe zo'n ding opgepakt wordt. Waar ik nog steeds nerveus van word, is uh, het gieten van zo'n beeld. Want? Want, ja, de, de druk is enorm in die kist. weet je. Dus uh, waterwerk 7 is 12 meter. hebben we in twee delen gegoten. Nou, de eerste, het eerste stuk ging als een zonnetje, de eerste zes meter. Maar toen stijgen we eromheen. En na twaalf meter, weet je, en dan sta je helemaal in de lucht. En, uh, en, en, en, en dan komt er een grote slang, zo'n pomp. En met de slang dat, dat ja. die kist vullen. En je blijft je toch afvragen met z'n allen, hebben we genoeg gedaan? Heb je hebt genoeg balken? Is het genoeg verstevigd? Blijft die beton keurig in? Of kan de hele zaak uit elkaar springen? Ja, dat zal nooit echt het geval zijn. Maar ik, dat heb ik een paar keer gehad, ja, een klappende vorm. Uh, gewoon door te weinig uh, versteviging ja. om die vorm heen. Te uh, ja, we hebben twee keer te, met de enkels te, tot in de enkels in ja. de beton gestaan. Dat en ook echt een, even een hele rare damesvraag. Als je dus naast zo'n beeld staat, kan het niet op, opeens omvallen of zo? Ja, dat is wel een. Uh... Damesvragen. Ja, we nee. nou. ja. ja, kunnen wel beantwoorden. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, dus de, de helft anders... van het Nederland is dame. Dus... Ja, ja, oké. Okay, okay. uh, nee, kijk. Uh, dat hebben jullie allemaal getest. En nee, ja, als je aan, naar de, de beelden veel. kijkt, dan, dan zijn de meeste beelden een soort van driepoot. Weet je wel, dus ja. ze zijn wel luchtig, maar ze staan eigenlijk heel erg stevig. Ze zijn goed verankerd. Ze zijn goed verankerd. En de constructeur die je net aanhaalt, die kijkt ook altijd mee. En die zegt: hé, hey, Ruti, dit. Bijvoorbeeld het beeld 4, dat, dat horizontale beeld zitten twee vlakken in. Hier kan je wel last hebben van wind, met flinke wind. Dus dat beeld is verankerd aan de sokkel. De meeste, meeste beelden staan gewoon los, gelijmd op de sokkel... met een, met een beetje cement. Ja. En er gebeurt niks mee. Ik vond het zelf helemaal niet zo'n rare vraag. We krijgen een uh, mail binnen van Bram Koster. Die is op weg, terwijl die luisterde, gestopt bij Lage Weide. Afslag om te gaan 7. kijken. Ja. Heel goed. Oh, Heel leuk. Een bericht uit Utrecht was dat dit is absoluut een must. Het werk van Ruud Kuijen moet iedereen gaan zien, zegt uh, Margot Bergman. Nou, daar ja. zijn we het van harte mee eens. We ja. zijn aan het einde gekomen, helaas, van deze uitzending, ja, ik had nog ongeveer 1500 ja, vragen. Oh, we zijn er ja, al doorheen. Dat schiet, voor, uh, schiet nee. voor wij. Nou, ze moeten maar gewoon naar waterwerk.org gaan... om te kijken naar het werk of het boek kopen van, van de architectuurinstituut. Je hebt nu een, een, een vrij plat vlak voor je. Dat heet een tegel in ons, uh, in ons programma. Daar ga jij iets opschrijven. En dan mag ik namelijk even vertellen dat zometeen twee dingen komt... van Max Margreet Rijntjes is de presentator van dienst... en zij praat met oud-minister Marja van Bijsterveld... over haar nieuwe functie bij het Ronald McDonald Kinderfonds. En ze heeft ook nog een Russische tolk, Marina Krol, te gast over het aanstaande bezoek van president Poetin in Nederland. Wat staat er op je tegel? Ruud Kuijer. Ja, ik schrijf hem nu op. En uh, kunst maakt verschil. Dat is mijn uh, gedachte. Ik vind ook wel dat het afgelopen uur dat je dat uh, waar gemaakt hebt. Dank je wel. Dank je voor je komst. Graag gedaan. Dank meneer Kuijer, dit was aflevering 2612. Uh, wij, uh, wij hebben nog een vijver. En, uh, zou u misschien een, een beton, uh, van beton, uh, uh, een tuinkabout, dat. Oh, N nee? Nee, nee, sorry, nee, nee, niets gezegd. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan, Radio. Tof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Barry Stevens zit 50 jaar in het vak. Theo Nijland en piste Lavinia Meijer mixen pop met klassieke muziek. En documentairemaakster Simon Jong vertelt het bijzondere verhaal van een leven verscheurd tussen familie in Nepal en een toekomst in Nederland. In Kunst of TV, zondag om 5 over 6 op Nederland 2.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 Tot zaterdag op de NVM Openhuizendag. Dit is Radio 1.